Jeroen van Kam met het cnw -journaal. Japan is getroffen door een zware aardbeving... met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum ligt 200 kilometer van de Bonin-eilanden. Volgens persbureau AP is er geen gevaar voor een tsunami. De beving werd ook in hoofdstad Tokio, ruim 900 kilometer verderop, gevoeld. Over mogelijke gewonden of schade aan gebouwen is nog niets bekend. Op de zwarte lijst met personen die Rusland niet meer in mogen... staan de namen van 89 Europese parlementariërs en militaire topmensen. Moskou heeft de lijst, die onder meer in handen is van Reuters en twee Duitse kranten... deze week overhandigd aan afgevaardigd van de Europese Unie. Gisteren werd al bekend dat het inreisverbod geldt voor drie Nederlandse parlementariërs. Hans van Balen, Louis Bontes en Michiel Servaas. De zwarte lijst is een reactie van president Poetin op de sancties... die de EU heeft ingesteld tegen Rusland na aanleiding van de Oekraïne-crisis. Vijf uitzendbureaus die op overheidsprojecten werken betalen hun werknemers niet uit volgens de CAO. Volgens FNV Handhaving gaat het om buitenlandse bouwvakkers in Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Deventer. In totaal gaat het naar schatting om 100 tot 150 werknemers. De vakbond wist vorig jaar al dat de CAO werd overtreden, maar bewijs was moeilijk te leveren. Daarom heeft de FNV de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken gevraagd een CAO-onderzoek te doen naar de vijf uitzendbureaus. De Verenigde Naties waarschuwen voor grote voedseltekorten in Noord-Korea. Vorig jaar is er zo weinig regen gevallen dat de oogsten ernstig zijn aangetast, zegt de hoogste VN-functionaris in het land tegen persbureau Reuters. In 2014 viel maar de helft van de gebruikelijke hoeveelheid regen. Het was het droogste jaar in zeker 30 jaar. Rivieren zijn opgedroogd en ook de waterreservoirs zijn leeg. De VN roept de internationale gemeenschap op te helpen, maar veel landen aarzelen vanwege het totalitaire regime in Noord-Korea. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon... maar vanavond neemt de bewolking weer toe. Het is een graad of 15. Morgen is het bewolkt, s middags gaat het regenen... en wordt het tussen de 15 en de 20 graden. Dit was het NOS. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De zonbakker van de ANWB. Er staan files op de A1... van Amsterdam naar Amersfoort... bij de werkzaamheden bij Temnes, 2 kilometer... en op de A13 van Rotterdam naar Den Haag... voor Delft-Noord 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van de tweede uur van Zandvoort op zaterdag bij CFM met Carol Emerald. Je hoorde de nieuwe single Quicksint. Wat gaan we nu in de tweede uur allemaal doen, albert Jan? Nou, normaal gesproken ja? is, is, is uh, de highlight in de tweede uur is de evenementenagenda om half vier. Maar uh, luisteraars, uh, de hoogtepunt in de tweede uur uh, wordt natuurlijk het interview met G. Oosterbaan. Want G. is de coach van veteranen van de SV Zandvoort. En deze man heeft de geweldige leeftijd van 86 jaar inmiddels bereikt. Hij is inmiddels in de studio. En we gaan toch eens even met hem een beetje uh, ja, kijken hoe, de, hoe het in godsnaam mogelijk is... dat hij de veteranen van Zandvoort weer naar een kampioenschap heeft weten te leiden. Dat allemaal rond de klok van kwart over drie tot half vier. Goed, evenementenagenda had ik u al gemeld. We gaan straks natuurlijk ook weer schakelen met uh, John Lemmens... want die is voor ons aanwezig bij uh, E-Dam-Volendam combinatie. Want daar speelt SV Zandvoort tegen momenteel uit... En we verlieten John met een stand van 2 tegen 1. dus een voordeel van EVC. En hopelijk dat om tien over drie, kwart over drie... tegen het eind van de eerste helft... er een wijziging is in de stand van deze wedstrijd. Want het is toch wel een belangrijke wedstrijd. En volgende week de return in Zandvoort. Dus ja, het gaat toch even om de promotie. Dus daar, genoeg reden, luisteraars om uh, ook het komende uur te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Ja, en volgende week gaat de zomer beginnen, Albert-Jan. We ja, horen ja. dat al van uh, onze weerman Lex van horen? Hoorn. Eind van de week 25 graden plus. Nou, wat willen we nou nog weer, hè? Geen plus. <lacht> Geen plus. Geen plus. Geen plus. Rond 25 graden. Ja, maar het ligt eraan of je in Zandvoort bent of in het oosten van het <lacht> land natuurlijk. We blijven toch? Ja, he. Lex... Als je nou uh, ver buiten Zalvoort bent, dan is het vast en zeker 25 plus, ja, of niet? dan kom je naar het Oosten. Ja, naar het Oosten, dat bedoel ik. De wijzen komen al bij het Oosten. Hier is de weg. niet overdrijven, verdrijven. Hè? Gewoon 25 graden. Eind van de week 25 graden. <laughs> nou vind ik ook genoeg hoor. Door layback lay back and the sunshine reggae. Ja de zomer komt eraan hier in En We gaan over naar Edam. Daar is bij EVC tegen SP Zonvoort aanwezig John Lemmers nogmaals. Goedemiddag John. Goedemiddag. Ja, we hebben de, de regen verruild voor de zon. Uh, de 2-1 staat nog steeds voor een e dam combinatie. Uh, de wedstrijd wordt steeds wat meer. Zandvoet zelf die terug, of getrokken, naar, naar hun toe getrokken. Uh, dus we worden heel zachtjes aan wat sterker in het veld. Maar helaas ook nog veel persoonlijke fouten. Waardoor balverlies onnodig balverlies is. En dan krijg je... Ja, dat dille knijpen van Jurgen wat gaat er nu gebeuren? Maar nee, er, er is nog geen doelpunt daarna geval. Ook niet echt grote kansen gehad. Uh, van zowel van zandverkant als van, uh, van EVC kant. Dus ik denk dat het koppelend naar de rust gaat worden. En dan, ja, dan kijken wat er straks uit die. Uh, met de water en thee die ze gedronken hebben, eruit gaat komen. Nee, we gaan het afwachten. Er het vermist natuurlijk Nijtsel, die uh, Nijtselberg, die uh, toch wel even met de warming-up erbij was, maar uh, niet kon voetballen. En uh, daarnaast is ook Max Aardewerk niet aanwezig, die is op vakantie gegaan. Waarschijnlijk niet verwacht dat ze na competitie moesten spelen. En dat mis je, zeker op het middenveld mis je Max, uh, wel duidelijk. Oké, okay, John, dankjewel voor uh, dit moment. Zometeen uh, komen we uiteraard voor de tweede helft bij uh, Terug. Oké, okay, tot, tot straks. Inderdaad, uh, S-Vestof wordt niet helemaal compleet... al daar in uh, E-Dam bij e dam combinatie evc Maar de tweede helft komt er nog aan. Cause the rain I bought you pain But you're the only one That could save me Oh save me Please save me You caused the rain De listen en save me, een lekker Een uh, nieuwe single hier bij CFM Sanfoort Nou we gaan naar de gast van vandaag We hebben het over G G zet je koptelefoon maar op Zo G Hoor je me goed? Ja ik hoor je prima Nou, hey, hey, Even zwaaien naar Duitsland Want Duitsland zit nou door, je, zo, je zoon woont in Duitsland hey, oh, oh. <laughs> <laughs> <laughs> www.zfm-live.nl Dan ja. kan je meekijken in de studio Hé, hey, uh, je veteranenteam is een weekendje weg, want ze zijn kampioen geworden. Ja. En jij uh, dacht van, uh, ik blijf lekker hier? Uh, nou, ik ben nooit met ze meegegaan, want ik laat die jongens dan maar liever alleen. Dan nee. kunnen ze zich uitlaten. Maar je had, je had vorige week wel een kampioensfeestje? We Waardig, vorige week hadden we een kampioensfeest. En dat hebben we ja, eerst op het veld een beetje gevierd, met een pilsje en haring... Ja, Want uh, er is altijd één die altijd de coolbox meeneemt. De coolbox is een heel belangrijk item, hè? de coolbox. En die had nu deze keer Sim Zebras. En uh, dat die, die heeft familie van uh, de Meermin. Dus ja, die, kijk. <laughs> dus die had, weer, die had weer de haring verzorgd. En, uh, en de pilsjes erbij. Maar goed, het was een, een lang seizoen. Een moeizaam seizoen. Ja. Maar het is het toch gelukt. Het is uh, eindelijk gelukt voor deze jongens. Maar hoe heb je ze in het gareel weten te houden het nou, afgelopen dat is, seizoen? Dat is heel moeilijk. Ja, nou daar willen wij graag alles over weten. En de luisteraars ook. Dat hoe, is, dat hoe, is hoe, heel hoe, hoe krijg je moeilijk. het voor elkaar? Het zijn uh, ja, allemaal oudere knapen allemaal. He, van ook in de vier, 45, 50 jaar. Een stokhout. <laughs> <laughs> goed, jongens, prettige dag verder. <laughs> He, en, uh, dus uh, dan kan je wel aanwijzingen geven. Maar ze zijn Oost-Indisch doof. Maar ze nemen toch naderhand wel het en het andere aan, hoor. Ja, dat wel? Ja, dat wel. Maar uh, kijk, ik, ik heb mij laten vertellen dat uh, op een gegeven moment zeg je van... nou, dit, dit wordt de opstelling en uh, je doet het dan uh, samen met Frank. Met Frank, ja. Met Frank en jij zegt van nou, we moeten het zo doen. En, uh, en? Hebt met, bijvoorbeeld met één spits en als je even niet kijkt... dan staan er in één keer twee spitsen. Hoe ja. kan dat dan? <laughs> uh, ze luisteren niet altijd naar je. Uh, dat, dat, is, dat is heel moeilijk ja, he, Want je, je kan die jongens wel terugsturen, maar ze, letten, ze ze horen dat niet eens. Nee, maar ik begrijp dat, uh, dat je, je, je, je hebt inspraak in de opstelling en ja. de coach van die jongens. Ze worden kampioen en achter, achter, achter uw rug om, ja. he, of je rug mag ik zeggen, uh, uh, staat er in één keer twee spitsen in de, in, de, in, de, in de aanval. Ja, we hebben altijd twee spitsen. Dat zijn Simon en Harry Baars. Harry Harry Oké. Okay. He, die staan altijd in de spits. En, maar, die, en die wisselen wel eens met uh, Ian Bekelaai. Oh, ook een bekende naam. Ja, of ver in Anay. Ja, goed. Maar dat, regelen ze dat onderling of gaat het op jou? Dat jouw gaat het allemaal onderling. Oh, daar heb je geen omkijker verder naar. Nou, nee, nee, nee. Want als er, uh, meestal hebben we zo'n 11, 12 joh man, man. Ja. En dan is het uh, heel makkelijk om te wisselen. Maar als we wel eens 13, 14 hebben... Dan is het uh, na een half uur. Dan is het uh, de wisselen. Er worden er drie aangewezen die wissel, gewissel, uh, gewisseld worden. Ja. En dan uh, laat ik eerst voor die tijd die wisselaars een, be een beetje warm lopen. Ja. En daarna komen ze in het veld in voor de wissel. Ja. Oké, okay, dus goed, maar dat, dat, dat is behoorlijk afgesproken. Ja, maar, dat is allemaal afgesproken. Maar nou, is, wat mij ook ter oren is gekomen, is dat als het een belangrijke wedstrijd is, schijnen ze allemaal fit te zijn. Ja. En als het een minder belangrijke wedstrijd is, dan, dan mag, u, mag je blij zijn dat je elf man hebt. Ja, ja dat klopt allemaal. Dat is toch wel een. een... Ja, dat is heel erg vervelend. Ja. Ja, het is eenmaal een vriendenteam. Oh, toch, toch wel? Het is een vriendenteam van zo'n 18, 19 man. Ja. En als ze er, er mallen zijn allemaal, dan moeten ze ook allemaal spelen ook. Ondanks het feit, de stand van de in de competitie, of ja. he, bedoel, op, ja. een, op een gegeven moment zou je zeggen, je moet je sterkste team opstellen. Ja. En als je dan ja, in dat circulatiesysteem zit, dan moet je op een gegeven moment een mindere voetballer ook erin laten. Ja, ja, ja dat klopt. Maar we hadden tegen Haarlem kennemeland hadden we ook 18 man. Ja, kijk, want dat is een belangrijke wedstrijd was. En dat dan. was een belangrijke wedstrijd. En dan is iedereen er. Ja, dan was iedereen was aanwezig. <laughs> dan heb je een probleem. En, en dan is het zo, zulke grote kerels, die waren zo nerveus voor die wedstrijd. Ja, ja. Dat kon ik me echt niet voorstellen. Dat He, verwacht dus, je dan niet, hè? Dus, dus uh, het was ook de slechtste wedstrijd die we gespeeld hebben. Oké, okay, maar die, die laatste was ook niet al te best, want toen waren ze ook nog nerveus, hè? Ja. Dus er was de spanning al om. <coughs> maar uh, hoezo? Uh, je bent van oorsprong geen voetballer, je bent een honkballer. Je hebt, ja. jij, jij hebt hoog uh, gevoetbald. Ja, ik heb zelf ook gevoetbald. Ik ben, uh, ja. Op zevenjarige leeftijd ben ik begonnen bij Schoten ja. in Haarlem-Noord. En dan heb ik tot mijn negentiende jaar gevoetbald. En dan had ik problemen. Ik mocht steeds meedoen met de eerste. Maar als de kampioen er steeds waren, dan was er een snelle linksbuiten, Een ja. Keulemans, En die kreeg dan de kans. Dus, ook, ook, ja. En vandaar ben ik weggegaan naar ja. Toen ben je gaan honkballen? Nee, want vroeger was het zo. Je had Winters voetbal. En had je zomers, had je honkbal. Oké. Okay. En dat was vroeger. Want het was veel te duur voor tennis en golf. En dat was de toenetijd allemaal ja. niet. Dus en voetbal en honkbal. En voetbal. En maar je hongbal. hebt op het hoogste niveau gehongbald, hè? Ja, ja. Ik heb ook in het Nederlands team gespeeld een aantal jaren. We zijn in 19... In 1958 zijn we Europees kampioen geworden in Amsterdam. En dat was ontzettend leuk. En er werd we door konden oorkondens uitgenodigd door de voorzitter van de honkbal van Europa. En dat was Prins van Borghese, een Italiaan. Die was de voorzitter. Dus dan kregen we de medal. Dus en dat allemaal ja. ja, geweldig. Maar dan praat je over 19? Dat was 1958, ja. Weet je wat 1958 voor mij betekent? Toen, was ik Toen werd ik geboren. Ja. We gaan even een plaatje draaien en dan komen we bij je terug, G. Ja, is goed zo. momentje. Ja, ik probeerde ondertussen trouwens Frank Paap even te bereiken. Dat hoor je af en toe, hè. Maar ja. Die heeft de telefoon niet aan, G. Dus ik denk, dat kan hij even gedag zeggen. Maar nee, dat gaat niet lukken. Oké, okay. gaan we zo meteen nog wel even proberen. Eerst is meer muziek. Hier is Zandvoort... Wijk 25 graden. En dan lekker in Zandvoort aan de zee aan het strand. Wat wil je nog meer? Je hoort de Pesadine Dream Band en hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee. Ja, vanmiddag de gast bij CFM Zandvoort, G. G. En luisteraars voor die later hebben ingeschakeld, we hebben het over G. Oosterbaan, de coach van Veteranen 1 van SV Zandvoort... ...die uh, vorige week uh, kampioen zijn geworden en uh, zijn gepromoveerd. Maar promoveren heeft ook verplichtingen met zich mee. Brengt dat met zich mee, G? Uh, nou, dat zou ik niet weten. Want ik dacht dat wij niet konden promoveren dat je altijd in dezelfde klasse blijft spelen. Oké. Okay. Maar goed, uh, hoger dan, uh, dan promoveren of kampioen worden kan niet. Nee, nee, nee, nee. Dus Zeer de, zeker niet. Maar ja, never, never change a winning team, <laughs> nee. zeg ik dan. Maar ja, dit is een uniek iets voor deze jongens: op zijn leeftijd nog kampioen te kunnen worden, hè? Ja. Maar kijk, je zegt het al, die leeftijd, de blessure, gevoeligheid. Voetballen ja. jullie, dat is even een vraag, dat weet ik niet. Spelen jullie ook op kunstgras af en toe? Ja, ja, spelen op kunstgras en op gewoon gras. Wat, wat, wat vind ja. jij van uh, kunstgrasvoetbal? Nou, ik, uh, daar ben ik niet zo gek van. Nee, hè, het hoort nee. blubber en regen, dat, zo hoort het. Want als wij met de puppy's training, met Ja, we, nou, de dat de kunst, doe je ook al 17 jaar lang, hè? Ja, op de kunstgras. Ja. En dan heb je na de training, heb je gewoon warme voeten van het kunstgras gewoon... Ja, ja. Dus, uh, maar kunstgras, ja, men zegt, zeker als je wat ouder bent... dat het dan blessurig gevoeliger is. Ja, dat is ook zo. Je kan geen slijdingen maken, je kan het wel slijdingen maken... maar er ja. is een kans van brandwonden, hè? Ja. Dat is, dat is met de kunstgras. Zo. Ik wil nog even één anekdote, we hebben het daar al even over gehad... Uh, wat mij, uh, en wellicht de luisteraars, ook interesseert is dat er op een gegeven moment een uitslag op een wedstrijdformulier staat van 3 tegen 0. Terwijl die wedstrijd niet eens gespeeld is. Ja, ja, ja. Hoe kan nou, dat? Nou ja, dat zijn dan beide verenigingen overeengekomen. Ja. Uh, omdat als je niet opkomt, dan krijg je een boete. Ja. En dat is dan, dan wordt dat dan verhinderd, hè. Oh, zo. Maar waar, waar wordt zo'n gewoon... wedstrijd dan niet gespeeld? Nee, en dan wordt er gewoon onderling afgesproken van... Uh, we zetten hem op 3-0. Terwijl, terwijl ik ook stemmen hoorde uit het team dat 4-1 wat eerlijker was geweest. Want de keeper die laat ook nog wel eens wat door, hè? Ja. Van de veteranen. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat klopt ook wel. Maar ze laten ze altijd nog zogenaamd één doelpunt door. Hè? Ja, ja, voor de eer. Ja. Ja. En, en de vier nee, is nee. belangrijk natuurlijk, hè? De vier is heel belangrijk, hè? Ja. Ja, Goed. Eh. Nou, we hebben Frank aan de telefoon. Goedemiddag, Frank. Frank. We hebben een telefoonman aan de telefoon. Ja, hier, de telefoonman. True, Hé hey G, je kan uh, even met Frank praten. Frank. Hé hey Frank. Hé hey G. Hé, hey, zitten jullie al in de bos? Ja, nee, we zijn op weg naar de Piep boss. piep. <laughs> ja, weer een surprise, hè? Nou, inderdaad. We zijn uh, vanochtend op de geweest van de KNRM. Ja. En, uh, en uh, net hebben we door de, de stroom gerold, zeg maar, in, uh, met het polversport. Ja, ik, ik wist het allemaal al van René, hè? Want ik zou feitelijk nog met jullie meegaan naar Emuiden. Ja, ja. Maar ik ben gisteren nog aan mijn hoofd geholpen, hè? Ja, oké. Okay. Oh, ja. En uh, dus ik heb gedacht, ik doe het maar niet. En jullie gaan nou lekker feest vieren. Ja, dat doen we. Zee. Nog veel plezier met de boys. Ja, zijn we nu in uitzending, gij of niet? Ja. ja. <laughs> <lacht> lef, lef. Ja, ja. Even de groet aan mijn moeder doen. Oh. <laughs> Bij deze. <laughs> Bij deze. Ook okay. Hey, Hé, nee, bedankt. Ja, G. En uh, wat je over die keeper zei, dat hoorde ik, hè, net? Ja. <laughs> en we nemen je je er hebt. nog wel eens eentje. Je moet die jongens niet afvallen, hè? Ja, dat al... zit we we ook wel goed. We zijn allemaal even goed. Vroeger had ik een goede keeper. hier heb je Roel Bos naast me zitten, die vroeger altijd alles doorliet. Ja, ja, maar Roel Bos, die zie je heel, heel weinig meer, hè? Ja, die is er nooit meer. Ja, maar je wel, hè? Ja. Doeetjes, hè? Oké, okay, goed. Hoi. Hé oh. hey mannen, heel veel plezier daar. Hoi. Dank je. Hoi, hoi. Ja. <laughs> nou, dat was een verrassing, hè? Dat, he? dat was wel ja. <laughs> <laughs> maar goed, het geheim is eraf. De heren zijn aan het feesten. Ja. En... Uh, en uh, ja, jij denkt van laat die jonge luiter zijn aanhalingstekens, laat die maar lekker feesten. Ja, ik blijf, ja, ja. Lekker dat heb thuis. ik altijd gedaan. Ik ben nooit met ze mee geweest. Goed, G. Ja, want uh, ik wil niet op ze gaan letten. Nee, nee, dat uh, <lacht> zal ik je ook niet aandoen. <lacht> <lacht> Goed, uh, G, hartstikke leuk dat je de moeite hebt willen nemen om even naar de studio te komen. Ja. En uh, ik zou zeggen, uh, still going strong. En uh, volgend jaar een iets strenger selectiebeleid, denk ik. We zullen, uh, met Frank zullen we dat overleggen. Oké. Okay. Bedankt voor je komst naar de studio. Ja, gedaan. Oké. Okay. Oké. Okay. Bedankt. to do. Dat is mooi hè, Albert Jan omgeet te horen op de radio. Geweldig. Altijd gezellig. En, die en dan jongen... de heren van uh, de veteranen en die uh, op weg zijn naar Den Bosch. En toch nog even met hem hebben kunnen praten. Dat, uh, dat is ja. leuk. het. Het is zes uh, over Zullen we gaan doen? De evenementagenda. Ben je er klaar voor? Ja, ik zal het op zijn uh, Martijns van Nieuwkerk uh, doen. Want, uh, ja, doe maar rap. We moeten, we moeten straks weer naar het uh, voetballen. Dus ik ben erg benieuwd wat, hoe de stand dan inmiddels is. Zoals gezegd, een open middag in de, de Zandvoortse Bomsgrote Bouwclub. Vanaf twee uur vanmiddag tot vijf uur bent u van harte welkom aan het tolweg 10A. In een clubgebouw om te kijken wat er zo allemaal gebomschuit en gebouwd wordt. En als het goed is, gaan we straks nog even live schakelen met Dolly Tempierik Want die is daar voor ons aanwezig en die gaat een sfeerverslag geven. Waar u ook van harte welkom bent, is nog op de Circuitpark Zandvoort. Want uh, daar wordt momenteel de, de 12 Hours Zandvoort Circuit Park race verreden. De henkoek om het zo maar eens te zeggen. En de finish uh, vandaag wordt rond de klok van kwart voor zes uh, verwacht. Dus u bent uh, tot, la, tot later deze dag van harte welkom op het Circuit Park Zandvoort. om dit racegeweld van dichtbij te aanschouwen. Een tweetal uh, uh, tentoonstellingen. En dan hebben we het over het Zandvoorts Museum aan de Swaluweestraat nummer 1. Allereerst de tentoonstelling ontpopt. En ten tweede het tentoonstelling eh, Toerisme in Zandvoort door de jaren heen. Dan gaan we naar het surffeest. Want dat is momenteel op het strand aan de, aan de gang. En dan hebben we het over strandafgang. De Vauvage nummertje 13. En dat eh, is vandaag aan de gang een, een surffeest. Is het surfevenement 2015. Het surfevenement. Een surfdorp met een relaxe sfeer en fijne muziek. De hele dag kunt u meedoen aan skates, surf, subgerelateerde clinics... en activiteiten surfen, yoga, hot tubs, slacklines... longboarding, swimboarding en ga zo maar door. Gecombineerd met goed eten, lekkere hapjes... en op de beste locatie het strand natuurlijk. Een perfecte start van de zomer. Dat allemaal vandaag op First Wave Surf School... strandafgang, de vovage nummertje 13. Dan uh, wordt er morgenochtend ook weer gewandeld... en om 10 uur, dan hebben we het over de 10.000 stappen van Zandvoort. Startpunt is, uh, zoals u gewend bent, anytime de oude halt... De wandeling duurt tot 12 uur. Meer informatie over de 10.000 stappen van Zandvoort kunt u vinden op de website www.zandvoort-actief.nl www.zandvoort-actief.nl En morgen is het ook weer tijd voor de Zandvoortse Rommelmarkt. Morgen is het weer zover. De Zandvoortse Rommelmarkt in Theater de Krocht. Op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden. Alsmede antieke curiosa verzamelingen, boeken, etc. Dat allemaal vanaf morgenochtend 10 uur in Theater de Krocht aan de Grote Krocht 41. En de Rommelmarkt duurt tot 4 uur. Dan hebben we morgen ook een blaasconcert in de Agatha Kerk. Morgen treedt het orkest G Gregale onder leiding van Harold Verstegen op in de Agatha Kerk. Gregale is een zogenaamd dubbel blaasquintet. Dat bestaat uit vijf keer twee dezelfde instrumenten: twee hobo's, twee klarinetten, twee van God, twee horns en twee fluiten. Het tienkopgeorkest zal onder andere werken van Mozart, Debussy, Ravel en Jacob ten gehoren brengen. Het concert in de Kerk begint morgen om half twaalf. De toegang is gratis, maar is na afloop een open schaal collecte. Morgen is het ook Safari Sessions en dan bevindt u zich inmiddels uh, uh, bij Safari Club Strandafgang Pauluslood nummertje twee. Dat begint morgenmiddag allemaal om drie uur. Meer informatie over deze safari-sessions kunt u vinden op www.facebook.com... slash events slash 14421. Ja, ja. Kan je het volgen? www.facebook.com slash events slash 14421. Dat allemaal safari-sessions. Dan gaan we naar 2 juni. Dan gaat hij weer van start de wandel vierdaagse. En bij de start inschrijven kost 5 euro. En de startpunt... Is uh, pluspunt, was het? Had ik het goed had begrepen? Uh, het zou eerst bij de hockeyclub zijn, maar dat, dat is uh, aangepast. Maar goed, u kunt de, de informatie over startpunt op 2 juni nakijken. Op de website www.zandvoortsevierdaagse.nl www.zandvoortsevierdaagse.nl En dat begint dinsdag allemaal om half zeven. Dan, uh, op 2 juni, is het weer tijd voor cinema nostalgie. Some like it hot. Op 2 juni opent Cinema Nostalgie om 1 uur weer haar deuren... voor Some Like It Hot met Marilyn Monroe, Tony Curtis en Jack Lemmon. Uh, meer informatie over Cinema Nostalgie en over de bioscoopagenda... kunt u vinden op www.circussandvoort.nl. Www en dat ook betreft het filmclub Simon van Kolm presenteert... want dat is de woensdag. Ook informatie over die, die uh, club kunt u vinden op www.circussandvoort.nl. Gaan we naar de vrijdag op 5 juni. En dan gaan we weer Jazzy Lounge Club en dan hebben we het over Café Nuf... Grand Café Restaurant aan de 25. Dat begint allemaal op 9 uur s'avonds en duurt tot 1 uur s'nachts. Meer informatie kunt u natuurlijk vinden op de website van Café Neuf. En ook volgend weekend is het weer tijd om te racen. En dan hebt u de Benelux Open Races. Zowel op 6 als op 7 juni. De Benelux Open Races verwelkomen verschillende club race series op het circuitpark Zandvoort. Maar de hoofdrol is weggelegd voor de pittige Volkswagenkevers... uit de VW Fun Cup. Dat allemaal op 6 en 7 juni op het circuitpark Zandvoort. Omwille van de tijd tot. Oh nee, dan hebben we nog de Koffer, Jutters Ja, daar heb je weer. <lacht> ja, daar hebben we weer Jutters kofferbakmarkt op Gasthuisplein op 6 juni begint 10 uur s morgens en dit tot 4 uur s middags. Meer informatie over de Jutters kofferbakmarkt kunt u vinden op info onair 2 peventsnl apenstaatje 2 eventsnl de Jutters kofferbak verkoop op het Gasthuisplein op 6 juni van 10 uur morgens tot 4 uur middags tot zover. En de wandel vierdaagse die begint bij de Nicolaas Beetslaan. Dat ja, het rode kruisgebouw, dat was hem. Daar is de start vier dagen lang. Het is 12 minuten overal vier geworden. Zodra dus meer over het voetbal. EVC tegen SV Salford en natuurlijk de open dag van de Bomschuitbakclub. y'all tonight, he gonna sing a song for y'all, about this girl, coming right here, yeah, come on, on that sunny day, didn't know I'd meet, such a beautiful girl, walking down the street, seen those bright brown eyes, with tears coming down, Leave the ground How would you like to fly some summer queen should ride But you still deserve the crown Even over naar Edam, naar Sean Lemmers die is bij de wedstrijd EVC-SV-Zandvoort. Zonder, de tweede helft, hoe is het daar? De tweede helft is uh, alweer begonnen, gewoon om uh, half... half uh, zijn we begonnen. En uh, het is nog steeds 2 uh, even voor Edam-Volderdam-combinatie. Ik moet zeggen dat Zandvoort uh, zacht is aan het wordt, maar men, men heeft hier toch al een soort tijd nog steeds, wel van, uh, van Edam-Volderdam... De bal wordt niet goed altijd vastgehouden. Een makkelijk verlies. Maar ik moet zeggen, de meerderheid van de tweede helft heeft zandvoet op de goal Zo, hoop jij die Sean. Ja, ja, dat is de wind. En ik bedoel, bij de nee, zandvoet wind, maar dat hebben ze hier ook aan het ijzerbeer natuurlijk. En, uh... Dus dat, de, de, die, die voel je ook op het, op het veld en die zie je ook aan de vlaggen dat de boren... Ja, het eigenlijk de weersomstanders zijn gelijk als in de zand voert. Dus uh, wat dat betreft ze, ja, moeten ze eraan gewend zijn. Maar ja, dat is Edam ook aangewend natuurlijk, want die hebben ook hier altijd de wind van Dijsselmeer te maken. Ja, het, is een, het is een leuke wedstrijd, het is uh, spannend natuurlijk, want het gaat wel om het een en ander. Het is uh, ja, eigenlijk je kampioenschapwedstrijd of als naar je promotie naar, uh, vol, ja, naar die, de begeerde tweede klasse. Dat geldt voor uh, Edam en dat geldt ook voor ons. Oké okay, John, uh, je houdt de wedstrijd voor ons in de gaten en straks komen we weer bij je terug. Dankjewel voor dit moment. Uh, Oké, okay, tot, tot straks. Tot straks. I'm back at you again. Head, say say, radio station is WGAP. G A -M. M say, hoops head, say, hoops head, say hoops upside your head. Say hoops upside your head. Now, on all you gappers and you finger, finger snappers, you say, toe choppers, and you love nappers, I want y'all to say this with me. Say hoops upside your head. Say hoops upside your head. <laughs> <one minute. laughs> say. Say, say it loud. The bigger the headache, the bigger the bills, the bigger head, the lifestyle, big, big the, the, the bigger the bills. I'm stuck hey, me hey. Hey. Girl, I came to love it so much, alright I just can't leave it alone, baby Ja, ja, ja, ja. Eens even kijken, hoor. Um... Ja, jij bent ook open nu? Ik ben ook open. Ja, je, je bent ook open. Was ik gesloten? Ja, toch? je was even gesloten. Ja, ik ben met alles tegelijk bezig. Ja, nee. Daar word je helemaal gek van. Maar het... dus... nee. Ja, Dolly is er ook niet. Ja, dus... ja. We zouden nu, luisteraars, live schakelen met uh, onze brede buren... de Zandvoortse Bomschuiten uh, Bouwclub. Want daar is voor ons aanwezig uh, Dolly Tempierik. Maar we hebben wat problemen met de verbinding... En uh, zodra je tot stand komt, uh, uh, gaan wij natuurlijk schakelen met... Ja, ja daar is ze. Uh, daar daar uh, Dolly. Do Dolly! Horen jullie mij? Ja! ja. Ge, met een uitzending. Het stoort heel erg. Hier niet. Oké, okay, nou dan gaan wij gewoon gezellig praten. Daar trek ik me niks aan van het geruis. Eh, wat ruis daar in het struikgewas. <laughs> <laughs> maar goed, uh, ik heb hier naast mij staan de heer Benno... Benno is een uh, lid van de Bomschuitenclub. Die freubelt hier elke dinsdagavond heel wat af. Maakt de mooiste kunstwerken. En hij gaat ons het een en ander vertellen over de Bomschuitenclub. Ik heb maar laten vertellen dat het aardig is aangelopen vandaag, hè Benno? Ja, vanmiddag is het aardig gegaan. Het is een beetje lekker gezellig en leuk. En ze hebben veel vragen en, en uh, ze hebben een reuze interesse ook tegen die komen. Die willen er alles van weten en... Uh... Of ze blijven komen is een tweede. Dat weten we niet. Want dat zou natuurlijk wel fijn zijn. Hè? Als jullie vandaag uh, door de mensen die interesse hebben getoond. Wat nieuwe leden krijgen of wat nieuwe donateurs. Ja, ik bedoel donateurs zijn net zo belangrijk als leden. Maar, en we kunnen maar een paar leden bij gebruiken. Terwijl donateurs kunnen we er zoveel hebben als we willen. Of als we kunnen krijgen eigenlijk. Want dat is aantrekkelijk. Ja, die nemen natuurlijk weinig ruimte in in het clubgebouw. Ja, daarom. He, dat is veel makkelijker om, om eh, als donateur te zijn en af en toe eens een keer langs te komen. Of dat je er elke dinsdag bent, want ja, daar heb je een plekje en dan zitten we gauw vol. En hoeveel plekjes hebben jullie nog over en beschikbaar voor de mensen? Nou, zoals het nu staat, een, soort, een stuk of drie, vier is, is altijd mogelijk. Het is, wordt een beetje inschikken en zo, maar dat, dat is altijd wel mogelijk. He, dus dat, dat zou aantrekkelijk zijn. En dat is ook altijd een, uh, ik vind het persoonlijk, vind ik het ook altijd iets: een, een gezelligheidsvereniging en een beetje een beetje sociale vereniging. Buiten dat je leuke dingetjes kan maken. Maar dat ligt ook aan jezelf. En je moet niet denken van ik kan het niet. Ik ben ook niet zo'n goede. Maar er zijn er weer een paar die zijn heel erg goed. En die kunnen al, daar kan je een hele hoop van leren ook. En je mag het doen zoals je zelf wil. En uh, nou zijn jullie zoals ik het zie allemaal middelbare leeftijd of net gepasseerd. Maar uh, dus, uh, ik denk ook dat het voor jullie misschien wel leuk is als er ook eens wat jongere mensen zijn die zich melden. Ja, dat zou zeker le leuk zijn. En dames zijn ook welkom. Dat is verder geen punt. Dat vinden we ook gezellig. Hè? En de meesten zijn nog ver over de middelbare leeftijd heen. Maar ze blijven het gezellig vinden. Dus iedereen is eigenlijk welkom. Maar dan is dat één punt. Ze moeten wel zelf een beetje interesse erin hebben. Want als je er geen interesse hebt, moet je er absoluut niet beginnen. Want dan heeft het geen zin. He, dat dat is, is niks. Maar dat is natuurlijk deze dag uit, uitermate geschikt voor... om te kijken of je geïnteresseerd bent... en of het echt zo leuk is als dat je denkt. Iedereen kan, uh, kan je van alles vertellen vandaag daarover. Tot hoe laat kunnen de mensen nog langskomen, Benno? Ze kunnen tot vijf uur kunnen ze komen. Officieel sluiten we om vijf uur. Nou, jullie horen het. Ben je geïnteresseerd in het leren bouwen van mooie bomschuiten of uh, van, die, van die badkoetsen. Alles wat met oud zand voor te maken heeft, de oude watertoren of dergelijke. In ieder geval model bouwen. Kom dan voor vijf uur nog even langs. Er is alles te eten en te drinken. Dus uh, wat dat betreft, het is allemaal hartstikke gezellig. En er zijn voldoende mensen om je te informeren. En uh, nou, het lijkt me sterk, als je modelbouw leuk vindt... dat je hier geen lid van zou willen worden. Ik, uh, we laten het hier bij Benno. Ontzettend bedankt voor je interview. Heel veel bedankt. Ik hoop dat het echt uh, aanslaat. Wij ook. Succes. Dankjewel Dolly. Geen dank. <lacht>